...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Maiel Hageman met het NOS Journaal. Schaatscoach Gerard Kemkers heeft geen moment overwogen om te stoppen... na zijn blunde waardoor Sven Kramer Olympisch goud misliep. Dat zei hij in Vancouver, een dag na de kwalificatie van Kramer op de 10 kilometer... Kemkers stuurde zijn pupil de verkeerde baan in. Kort na afloop was Kramer woest, maar volgens een coach is de kwestie uitgepraat. Het zou kortzichtig zijn om te denken dat we door deze desastreuze fout... alle vertrouwen in elkaar verliezen, zei Kemkers. In Turkije zijn zeven hoge legerofficieren aangeklaagd... voor betrokkenheid bij een koepoging. Onder hen zijn een generaal en vier admiraals. Ze werden maandag samen met zo'n veertig andere militairen en oud-militairen opgepakt... omdat ze enkele jaren geleden koeplannen zouden hebben gesmeed... De militairen zouden met aanslagen een chaos hebben willen creëren... zodat het leger de regering van premier Erdogan kon afzetten. Door de aanhoudingen is de spanning tussen de islamitisch georiënteerde regering en het leger toegenomen. De legertop vergaderde vandaag over de situatie. In Turkije geldt het leger van oudsher als de hoeder van de seculiere staat. Premier Erdogan probeert de macht van het leger in te perken. De Europese voetbalbond UEFA heeft een scheidsrechter uit Bosnië-Herzegovina levenslang geschorst... Volgens de tuchtcommissie van de UEFA was de man betrokken bij het omvangrijke gokschandaal in het Europese voetbal. Een grensrechter uit Kroatië werd om die reden tot medio 2011 geschorst. En een Oekraïense scheidsrechter kreeg een voorlopige schorsing van een maand. Zijn zaak wordt 18 maart behandeld. De UEFA start een onderzoek naar de handelwijze van de arbiters... na aanleiding van een grootschalig onderzoek van de Duitse politie. UEFA-voorzitter Michel Platini greep de schorsingen aan... om de voetbalfamilie nog eens op te roepen samen de strijd aan te gaan met corruptie.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 Luisteraars naar ons wekelijkse twee uurtjes klassieke muziek. We beginnen met onze strijkkwartetserie, zoals u van ons gewend bent. En zijn nu bij het voor uh, beroemdste strijkkwartet beland, het zogenaamde Amerikaanse. Een, uh, een vreugdefeest, kun je wel zeggen. Hij schreef het toen hij in Amerika was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 you Thank <laughs> you.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 Thank you.